Parijs, 20 juli 1789 Lieve vriendin, het uitblijven van antwoord op mijn brieven maakt me bezorgd. Begrijp toch dat juist nu onze verbinding voor alles gehandhaafd moet worden. Parijs, Versailles zijn blakende vulkanen geworden. Denk eens aan, Foulon, de eens zo machtige minister Foulon, die zei dat het volk maar gras moest eten als het honger had is aan een Parijs lantaarn opgeknoopt. Woeste benden uit het quartier Saint-Antoine houden optochten waarbij ze afgeslagen hoofden op lange pieken meedragen. En keurige winkeliers lopen gearmd met hun vrouwen achter die kanibalenfeesten aan. Hare majesteit houdt geheim overleg met bepaalde heertjes van de garde-regimenten die de volgende avond alles wat ze gehoord hebben op straten uitkraaien. Dit is het begin van de ondergang. Hierop kan alleen de volkomen chaos volgen. En die lading waarvan ze ontzettend veel afhing, is helaas verdwenen. Ik heb de naam van de Dolleman ervaren, van de doordrijver die ons dat fatale koopje leverde. Het is een jonge losbal uit Holland, André ten dagen. Hij schijnt een bondgenootschap te hebben gesloten met die gemaskerde rover in het paars. Er zijn aanwijzingen die erop duiden dat het heerschap naar Frankrijk zou willen terugkeren als hem dat op de juiste manier gesuggereerd kon worden. Een klein briefje af te geven in een herberg in de buurt van Chaudre le Château. Misschien kunnen we monsieur daarmee in de val krijgen. Er is ergens een demoiselle die hem heel erg interesseert. in deze streek altijd te moeten regenen als we opduiken. Oh. Enfin, daar is die herberg. Geef me een roffel op de deur, net als de vorige keer, Clashdown. Zeker, monsieur. Hier een jachtgeweer, denk ik aan. Echt die bezemsteel daaropzij. Herken je ons niet? Wacht eens. O, gerechte hemel. Wat ben ik blij dat u het bent, monsieur. Ik haast me om u binnen te laten. Oh, <laughs> de goede ziel schijnt in zijn haast ergens overheen te tuimelen. We zijn werkelijk meer welkom dan de vorige keer, merk ik. De reden is misschien wat onrustbaar, het, monsieur. Dit is de streek van de broeders van de nacht, zoals u zich ongetwijfeld herinnert. Wel, we zijn onze lading kwijt en goed gewapend. Daar is onze hostess. Och, monsieur, neemt u dat nog niet in de regen staan wat u binnenmaakt. Ja, koes op, monsieur, op, koes u. monsieur, kloos door en uw paarden dadelijk op de dak brengen. Ik ben toch zo blij dat u mijn arme herberg bent bezoekt. Ratten voor de vloed, mijn beste man. Uh, breng de dieren onder de los d'r. Maar sluit deze keer de stal af. Uh, er is vers hooi in, beste haver. Uh, en de drinkbak is vol fris water. Mag ik maar zullen voorgaan? Wil je zo ook letten dat hij zijn hoofd niet tegen de dorp stoot? <laughs> welkom, meneer. Ah, ja. Van, van harte welkom. Is al goed, is al goed. Hier heb ik die wijn, die monsieur de vorige keer zo goed was om te willen drinken. Ach. Die voortreffelijke ik me nu eens zijn George. Ach, ach. Het arme dorp, daar zal de volgende hoogst wel voorbij gaan. Ja, je voorkomendheid en beleefdheid zijn werkelijk heel verheugend, mijn brave man. Maar Het lijkt me toe dat je er een heel bepaalde reden toe hebt. Ja, waar ben je deze keer bang voor? De broeders van de nacht? Ach nee, monsieur. Als het alleen maar die tien of twintig rovers waren, die wilden tenminste nog naar reden luisteren. Ach, die goede oude tijd. Wel, wel, wel. Draagt er misschien oorlog? In Vlaanderen de mensen er ook al over... ...maar Vlamingen praten altijd over oorlog. Met u, volop, monsieur. Ergens in het oosten is een weerschijn tegen de wolken te zien. Een fikse brand zou ik zeggen. Heb je geen brandklokken gehoord? Ach, monsieur. Daarvoor worden geen klokken meer geluid. Nou, wat is er hier eigenlijk aan de hand, man? De boeren, monsieur. Ze zijn gek geworden... Ze vormen bende. Ze schreven dat ze ge geen zoonbelasting meer willen betalen. Geen klokkenbelasting, denk u zich maar eens in. Oh, zulke sentimenten jag ik altijd van harte toe. Iets dergelijks zou in mijn vaderland misschien ook wel op zijn plaats zijn. Ach, monsieur weet met verlof niet wat hij zegt. Denkt u eens in? De seigneurs in deze buurt hebben natuurlijk hun gendarmes op de boer afgezonden, zoals het behoort. Maar ja. er moet er zijn, dat staat vast. Wel, die boerenwoestelingen die hebben hindernissen gelegd. De gendarm uit Egingaar. Hun wapens afgenomen... ...en zijn daarna op de kasteelen losgegaan. Ja, de brandvloed die meneer Klosdorn zag... ...is weer van een of ander kasteel. Vrees van de familie Bureau. Ja. Mocht altijd het jachtsoep even zorgen voor de familie Dureau. Ja. De familie Bureau is deze keer dan zelf jachtwilder naam, mijn vriend. Tot de soldaten komen. je maar, de soldaten komen altijd. Veel eerder dan lagere belastingen. Ja, maar ze doen mee, meneer. Het garnizoen van Aubergine is volledig naar de muijters opengelopen. Ze brullen iets over, over vrijheid, gelijkheid ah, en broederschap. Dat loopt meestal uit op vrijheid om stomiteiten uit te halen... gelijkheid voor de rechter en broederschap aan de galg. Wel, ah, ah, dit vuurtje is heerlijk. Buiten stort regent het, waardoor die brand alweer zal uitdoven. En je moest mijn bediende ook een glas van die wijn voorzetten... Daarna zullen we overleggen wat we zullen eten. Ik, eh, ik ben bang voor die bende. Daarom ben ik zo blij dat monsieur met de heer houdt. Hij lacht voor. Wat zijn ze? Oh, monsieur. Maak je waar, geen zorgen, mijn beste man. Wie zult de wijn schenken kan op een onvoorwaardelijke hulp rekenen. Plus door. Leg de pistolen klaar. Daar, en dat vindt Ik zou monsieur erop willen wijzen dat we geen opdracht meer uitvoeren en dus. Dit... Man, je verdedigt ons dak, onze keuken. Ken jij een hoger doel? Monsieur, het spreekwoord. Goed, monsieur, dus, uh, hier zijn de pistolen. Wel, Ospus, gaan we naar de venster en spreek de bende toe. Zeg maar dat je een uh, escadron-curassiers des Konings binnen hebt. Als ik zo hongerig ben als nu, komt het er ook wel op heer. Zoals monsieur denkt. Wie dan? Wat, wat moet je? Brief afgeven, maak voort, man, ik ben er uit dat. Ben je alleen? Ja, wat dacht je dan? Dat ik mijn familie meeneem als ik op weg moet? Schiet op! Ja, ik... Ik, ik, ik, ik kom! wil monsieur, zijn pistolen gereed houden? Ik vertrouw het niet helemaal. Het gebeurt vrijwel nooit dat er hier brieven worden afgegeven. Ga ja, je gang maar, ik let op. Ja. Frankrijk is naar het lijkt helemaal dol geworden, monsieur. Misschien heeft monsieur Chavigny zijn deuren moeten sluiten. Dan heeft het geen zin meer om Parijs op te zoeken. Uh, Chavigny, wie is het ook alweer? De allerbeste restaurateur van Parijs, monsieur. Hoe kan monsieur die forelle à la manière d'Ardenne nu al vergeten hebben? Ik ben niet zo'n zo tot leven gekomen kookboek als jij, mijn brave familus. Binnen? De brief is voor monsieur bestemd. Wat? Uh, ja, wel, wel zo. Uh, geef maar hier. Uh, was de bode je bekend? Uh, nee, monsieur. Uh. <clears throat> en wat kun je ons voorzetten? Ach, monsieur, niets anders dan uiensoep. Eergissel hebben de boeren mijn profilandkamers leeggehaald. Ik weet dat het een belediging is om iemand als monsieur uiensoep voor te zetten. Maar ik heb helaas niet anders. Uiensoep, mijn beste vriend, kan een gerecht voor te zijn. Dat ligt helemaal aan het soort kaas dat je erin brengt. De kruiden die je hebt. Als, als u de goedheid zou willen hebben duidelijk te maken wat u bedoelt... in deze spreken zou je zo iets van, van dagloners... Of... Heb ik de toestemming van monsieur om naar de keuken te gaan? Uh, huh? Oh ja, ja, ja, ga maar, doe maar. Om te beginnen moet ik een ronde emmentaler hebben. Geen Zwitserse. En kleine uien. En de grootste ijzeren pot die je vinden kunt. Binnen een half uur zal monsieur een soep kunnen genieten... ...die naar mijn bescheiden mening de moeite waard zal zijn. Ik zal zo vrij zijn de tafel te dekken. Klaar. Het is mij gelukt om een rosé de Provence te vinden... ...die onze waard voorbij gezien had. Een echte rosé, monsieur. Geen door elkaar gesmeten witte en rode wijn... ...zoals die oplichters in de streek van Anjou... ...aan de man plegen te brengen. Bekijk dit oh. zegel eens, klooster. Ken jij dat wapen? Zeker, monsieur. Dat dam in. Oh, op een veld van Bleu. hè? Huh? Die gekeerde kroon. Die liliën, Die heb ik meer gezien. Maar waar? Denk eens aan dat oude kasteeltje. De stal waar jij wacht had. Juist, monsieur. Dat wapen stond boven de grote deur. Het familiewapen van de Debrezes. Ah. Oh. Men schijnt wel nauwkeurig op de hoogte te zijn van de plaatsen waar monsieur zich heen begeeft. Ah, precies mijn gedachte. Ik wil nog verder gaan. Men kan bijna niet weten dat ik hierheen zou gaan. Heeft monsieur misschien iets gezegd tegen die man in Kortrijk waar we de lading afleverden? Oh, geen woord. Ik heb er door hem ondertekend ontvangstbewijs in mijn hand gestopt gekregen en ben dadelijk weer heen gegaan. Oh, hmm. dan is dit wel heel vreemd. Mag ik zo brutaal zijn om te vragen wat er in die brief staat? Uh, dat er op mijn naam in Parijs op de bank van de gebroeders Pereira... 800 livres zijn gestort die ik alleen persoonlijk ontvangen kan. Zo, zo. Wel, wel, monsieur. En dat een bepaalde demoiselle, die niet bij name genoemd wordt... ...mij morgenavond in een bepaald kasteeltje verwacht. Een valstrik, monsieur. Als er over demoiselle geschreven wordt, is het een valstrik. Het zou inderdaad kunnen dat dit epistel uit een vijandige hoek is afgezonden... Ik denk aan die scherpschutters en degenkunstenaars die we ontmoet hebben. Maar aan de andere kant... Er is geen andere kant, monsieur. Ja, toch wel. Dit familiewapen is echt... Uh, het zou van de demoiselle kunnen zijn. Zij heeft ook vrienden. Misschien zijn we gevolgd zonder dat we het merkten. Ik moet het ontvangstbewijs nog afgeven. Dat zou je immers pas in Parijs doen. Nou, mogelijkerwijs is de toestand daar te onzeker voor geworden. Meneer de soep is gereed. Oh, ik zou het allerbelangrijkste bijna vergeten. Met uw verlof, monsieur. Toch al boom, vriend. Uitstekend. En dat wijntje erbij, oh. De kaas bepaalt alles bij deze soep, monsieur. Die moet zich heel kalm, maar volkomen oplossen. Een huwelijk aangaan met de voorzichtig, apart gesmoorde uien. Je wordt achter nog geestig, man. Monsieur, dit is een ernstige zaak. Deze wijn bijvoorbeeld. Goh, goh, het schijnt weer dezelfde drukte te moeten worden als de vorige keer. Ik begrijp niet dat onze hostes over eenzaamheid klaagt. En let op. We krijgen er weer mee te maken. Maar dat zal ik beslist afwijzen. Goed, Goed, nee, nee, wegwezen. Bezoek voor monsieur. Morgen terugkomen. Wil mijn bord nog eens kloosderm? Dit is monsieur in het bars. Aha. Laat maar binnen. Dit is wel heel verdacht, monsieur. Wij zullen zien, Closhtown. U hebt een brief ontvangen, monsieur. Geef antwoord, snel. Ik wens u een buitengewoon goede avond. Deze uiensoep is voortreffelijk. Mag ik u er een bord van aanbieden? Closhtown zet een bord bij voor de chevalier. Heel voorkomend, maar ik heb geen tijd. Waar is die brief? En heeft u het ontvangstbewijs? U zult ophouden met vragen stellen en soep eten. Al moet ik ze in uw brutale gezicht laten gooien. Wees toch niet zo onhandelbaar, vent. Je bent beter in een strik te lopen. Als jou dat aanstaat, ga je gang. Maar dat ontvangstbewijs moet ik hebben. Schenk me nog een glas wijn in, Klosdorne. En vul de grote lepel. Ik zal de surveiller van soep voorzien. Als er niet zo ontstellend veel van afhing... dan kreeg u deze keer uw zin... en zou ik u aan het spitten rijgen als een duif. Hoe zult u de soep ontvangen, monsieur? Op een bord of. Ik ga er zult op een mooie ochtend ah, yes. bij ze monsieur. En geef de servier ook een glas wijn. Mooi zo. Ik drink op alle haastige lieden. En op de rust die ze soms moet worden bijgebracht. Een um, bender kerels te paard is hierheen onderweg. Met het doel u dat ontvangstbewijs af te nemen. Mocht u ontsnappen, dan legt men zich bij een bepaald kasteeltje in hinderlaag. Begrijpt u nu mijn haast? Och, ik meen al lang te weten dat u haast hebt als er gevochten moet worden. U bent weer beledigend, monsieur. Zodra u dat masker afdoet en alle geheimzinnigheden achterwege laat, monsieur Erodebreze, de Braze, word ik misschien wat beleefder. Tot op dat moment doet u beter uw soep niet koud laten worden. Ik heb misschien een kwartier om het bewijs van u over te nemen en ermee uit de voeten te komen. Ik heb op me genomen het aan uw zuster persoonlijk te overhandigen. En het is mijn gewoonte om aan afspraken te houden. Ach, drinkt u toch? U schijnt uw eigen ondergang te wensen. Over schijn werkelijkheid heeft mijn knecht een dat hij wel wat overvoedig plichten te gebruiken. Maar ziet u daar die vier pistolen liggen? Ik heb er ook vier, monsieur. En Prachtig. Ik... Ja. Legt u ze bij de mijne. Wat wilt u nou toch eigenlijk? Mijn knecht zal samen met de waard nagaan of alle deuren en luiken dicht zijn. Komt die bende waar u zo bang voor bent. Dan laten we die atjerie gebruiken om de heren op afstand te houden. Onderwijl. Monsieur. Monsieur, waar komen ze? De bende. Wat, wat moet ik doen, monsieur? Samen met mijn knecht alles afsluiten, dan hier terugkomen. Schiet op, kastuin. We moeten dadelijk... We moeten voorlopig rustig blijven. Eet uw soep op, dan ruimen we deze tafel af. Ah, daar hebben we de heren. En daar blijft u bij zitten, meneer. Luister goed. U hebt af en toe een vrij ventale toon gevoerd. Deze keer kunt u bewijzen dat u ook echte mogen zit. U wilt het ontvangsbewijs? Goed, u bent handig met de speelkaarten. Spel er dan om, een dappere chevalier. Als u wint, help ik u op weg. In het andere geval helpt u mij. Waarvoor al die omslag? Oh, dat is heel duidelijk. Zolang die kerels van hieruit worden beziggehouden, kunnen ze niet allemaal achter een eventuele vluchteling aanzitten. Niet waar? Alles is dicht, monsieur. De stad ook. Hoi. Er zijn meer dan dertig kerels op het huis verzameld. En dus ze scheiden binnen te willen dringen. Wel, neem twee pistolen en geef de waard er ook twee. En dan hier en daar een luik op een keer en schieten. dat zal ze moeilijk maken, monsieur. Pos, pos, gaan. Als ze in de mening komen dat er hier een half regiment kerelsbreed staat... ...om ze op te wachten, dan kan je we het wel. Heb je begrepen wat ik bedoel, was Het Uitstekend, monsieur. Mooi. Kom hier, hè. Kruiden, de kruiden, hebben genoeg bij me. Zo, nu de tafel van... Hier zijn de kaarten. Mag ik u verzoeken? <hijen> u bent een gelijkmoedige schave monsieur. Het zal me een eer zijn u over een korte tijd moors te leren. Omwille van onze beperkte tijd zal ik de bank maar houden. Zeg, hier zijn uw kaarten. Nee, nee, nee, nee, nee, u zou geen paspas gebruiken, hebben wij de vorige keer afgesproken. Ik opnieuw, monsieur. <laughs> ik stel nu u oplettendheid op de proef. Deze keer zou u uitstekend met mijn kaarten gebaat zijn geweest. Keert u ze maar om. Twee aden, papier. Zo ziet u, men kan mij ook te veel op de vingers kijken. Nou, u lijkt wat onrustig te worden? Nee, nee, nee, nee geen sprake van. Ik, uh, ik, ben het getrappen van paarden hoeven te horen. Ach, ik, eh, uh, uh, ja, uh, tenminste, zet ik in en, eh, uh, een kaart. Een kaart? Met u, volop, monsieur. Er schijnen ruiters aan te komen. De bende wordt onrustig en scheiden te willen vluchten. Och ja, waar onrust is, komen altijd wat soldaten. Dat zei ik toch al. Ziet onze belegeraars nog maar een paar blauwe bonen over de koppen. Dat vergroot hun onrust nog wat. Zult u nog bijkopen, chevalier? Soldaten... Maar dan zal ik werkelijk ogenblikkelijk moeten verdwijnen. Zoals u wilt, maar dan zonder dat ontvangstbewijs. Ik breng er nog eens op aan dat u me dat papier overhandigt, monsieur. U ongelukkig wantrouwen. Is me nu eenmaal aangeboren. Speel verder, chevalier. Men zal u desnoods ook wel voorbij die groep soldaten weten te krijgen. Ik. <tie> ik, ik, ik pas, monsieur. Ik ken alle Hollanders oh, elkaar uit vergeleken met mijn landgenoten ben ik een heel impulsieve, rumoerig mens, mijn beste. Um, laat eens zien wat ik zelf bijkoop. Ik heb een acht, Ellen Heer. Hmm. Aha, kijk eens aan, schoppen tien. Mag ik dat inzetje overnemen? Dank u. Maar weer verder. Ach, die eeuwige onrust beginnen me te vervelen. Ja, binnen. Oh, monsieur, wat een redding. Ja. Wat een gelukkig toeval. De band is op de vlucht. Ja, door een peloton onder. Een beetje minder middendeelsamheid zou je echt niet misstaan, kerel. Wanneer zul je nou eens afleren om ons lastig te vallen met je herbergbijzonderheden? Kom, surveillé, keer op kaart. Ik, uh, kaart. Ik, ik vraag wel om vergeving. Ik, ja. ik wil er niet storen. Ik, ik dacht... Kijk, dat zeg ik nou altijd weer. De grootste stommelingen kunnen geen zin uiten zonder te zeggen ik denk of ik dacht. Breng wijn boven en zeg mijn bediende dat hij de pistolen reinigt en opnieuw laat. En laat hij vast zorgen dat onze paarden gereed staan. Zal monsieur hier dan niet overnachten? Monsieur, overnacht desnoods liever in een smederij. Daar is minder herrie dan hier. Schiet op, man. Mm. Eh, wel, chevalier, wat zet u? Vijftig uh, uh, uh, louis. Ja. Uh, en een kaart graag. En een kaart. Let op mijn handen, ik schud opnieuw. Mm, en... <laughs> u hebt 24 punt. zie vies u, mijn arm riddertje. U tovert met die kaarten, oh, monsieur. Nee, nee, nee. nee. U haalde de verkeerde kaart uit uw mouw, monsieur. En dat toch veel te langzaam ook. <laughs> ah, daar is de wijn. Ga Schenk maar in, Knozern. Hoe is het met de dragonders? Het grootste aantal zit in de keuken, monsieur. Huh? En is bezig kippen te braden die ze aan hun sabels gestoken hebben. Gewoon barbaars. Oh wil, monsieur, de wijn even proberen. Mm, goed, monsieur. Uitstukend. Dat dacht ik wel. De aanvoerder van de ruiters lijkt me een kordaat, want... hij heeft een hele fles Macron achter elkaar uitgedronken... ...en beweert dat het een best wijntje was. Heeft dat hier nog vragen gesteld? Inderdaad, monsieur. Ik ben zo vrij geweest om te merken dat u beiden helaas... ...een besmettelijke ziekte hebt. Ben jij dol geworden, kerel? Ja, dan komen ze ons heel beslist wegslepen. Geen denken dan. Soldaten weten wat dat betekent. Ze zullen ons met rust laten. Was er verder nog iets bijzonders? De ruiters komen regelrecht uit de buurt van een bepaald kasteeltje, monsieur. Daar spraken ze over toen ze begonnen die geroofde kippen te mishandelen. Dat zeg je nou pas, idioot. Vertel op, wat zeiden ze erover? Dat er een afdeling cavalerie heen trok van het regiment Lambes, monsieur. Hm? Op bevel van de een of andere hoge heer van het hof. Daar moet ik meer van weten. Niet zo haastig, mijn beide. Blijf zitten. Laat Lambesque daar maar naartoe gaan. Ik, dringt het wel tot u door, mijn beste surveiller... ...dat het regiment Lambesque in opstand is. Dat daar twee vrouwen vrijwel zonder bescherming zijn... ...dat een ervan uw zuster is. Bespaar me verder uw gezeur en kom mee. Ik verzeker u dat er absoluut geen gevaar bestaat voor mijn zuster. Ik zal zo vrij zijn me daar zelf van te overtuigen. Ik ga een praatje maken met de aanvoerder van dat taal. Maar die denkt dat u ziek bent. Dan ben ik nu weer kerngezond. Na een hele fles makorgelen dat niet vreemd schijnt. Maar hij blijft toch heen hier, jij dolle man. Hier, hier zit wachtmeester Dupont van der Loire, burger. Dupont van der Loire. Mag, mag ik u een heerlijk glas wijn aanbieden? Met alle genoegen, wachtmeester Dupont van der Loire. <laughs> ik sta toch wat onzeker op mijn benen. Hij op uw gezondheid en de roem van uw regiment. Wij regiment, burger uit elkaar. Wow. ...ja... ...alle officieren weg... ruiters ook weg... ...weg, burger... ...vanwege de revolutie... ...ja... ...en waar moet ik nou naartoe? Ik, wachtmeester Dupont van der Loire... ...met dertig jaar dienst... ...ah, dan hou tegen als u vindt altijd een ander... ...beter regiment wachtmeester ja. ...en... ...hogere hm. rang... <laughs> Kom, laat ons daarop drinken. <laughs> <Huh>? <laughs> dat, dat is verheugd, hoor hij ook. Hoe <laughs> oh, schrikkelijk worden. Dat, dat heb ik meer gedaan. Jeugd van Frankrijk. Hier staat iemand die een rijk leven biedt. Aan ieder die durft. Dit het, bom, bom, bom, bom. Mooi paard, mooi uniform. Iedere dag een half pomp vlees. Dit is het, bom, bom. Dapper jeugd. Er zal niet en meldt je aan in dienst van zijn wijs. Oh nee, dus dat is voorbij. Er is geen koning meer. Wat een ellende! ja, verschrikkelijk mijn waarde. Ja. Oh, vreselijk. Ja. En... U hebt, als ik het goed verstaan heb, ergens een klein kasteeltje bezocht. Ach, ja. wat. Oh, voor niks. Een of andere graaf moest zijn twee juffers grijpen. Eerst ging er eens in, jonge kerel. Nee, in dienst, in het best. Ja, ja, ja, ja, later, later, later, later. Ja. Het is u zonder enige twijfel ook gelukt om die opdracht uit te voeren, wachtmeester? Ja. Geen kans, werd geschoten. Net is hier, was vannacht overgeschoten. Wat wordt je dan zonder officier, Weet je dan wat er gebeurt, burger? Dan kan je achteraf opdraaien voor de gevallen paarden. Nee, daar is wachtweester, die pol van van... Van, van de Lware, de... het simpel. Ja. voor. Ja, jawel, ja. jawel. Ja. Maar zijn jullie dus allemaal weer weggereden? Hm? Weggereden? Weggereden. Wie rijdt er weg? Is er, is er al opzadelen geblazen? Monsieur, monsieur. Ah, stil, kerel, ik ben bezig. Hola, wachtmeester. Hola. Laten we toch even met je. Stijf of ik geef je een oorzijgen. Oehla, wachtmeester. Er nog wat. Vertel nog wat. Schud die venters dus naar elkaar, klooster. Toe dan. Zoals u wilt. Hola. wachtmeester. Want? Wijn. Wijn. Drie keer per week. Glory, karel, karel, kerel. Ja, ja, ja, jawel, jawel. Nou, vertel ons nog iets over dat kasteeltje, Wachtmeester. Een steeltje? Ja. Oeh, ik zou hem kunnen worgen. Laat u mij maar even gaan, monsieur. Ik heb dit meer bij de hand gehad in mijn taverne. Ja, wat heb je daar in het glas? Een middel om hem nuchter te krijgen. Hier, wacht eens, hè. Drink op de gezondheid des konings. Dadelijk. Huh? Oh, dat is zo. Nu zijn we die hele stommeling kwijt, scherl. Wat was het voor duivelsmiddel? Olijfolie, monsieur. Ach. Een wijnglas vol. De wachtmeester zal even alleen willen zijn. Dan komt hij wel weer terug en is zo goed als nieuw. Ja, wat wil je hem eigenlijk komen vertellen? Dat die pijsensje van hier weer is uitgeknepen, monsieur. Met onze paarden? Deze keer niet. En hij bleef roepen dat monsieur niet naar dat kasteeltje moest gaan. Dat zal monsieur zelf wel uitmaken. Aha, daar is onze wachtmeester Dupont. Van der Loire. Present. En tot Waar vandaan en waarheen, wachtmeester? Met mijn peloton deel uitgemaakt van detachement van opperwachtmeester La Blasse. Onder zijn bevel kasteel in de buurt van Amiens Omsingeld. Musketvuur ontvangen, opperwachtmeester gevallen. Opdracht niet uit te voeren gebleken met mijn peloton op weg naar Moeberge. Ja, wie zijn er bij dat kasteeltje achtergebleven en met welke opdracht? Een mij onbekend peloton ter sterkte van... Een uh, ogenblik, burger. Jij vraagt wel heel veel, maar wie ben jij eigenlijk en wat voer je hieruit? En wat betekende die herrie eigenlijk waar we op afkwamen? Wie ik ben kan binnen heel korte tijd blijken, wacht, meester Dupont van der Loire. Dan kan ook blijken dat iemand die de eer heeft rang te bekleden bij het regiment Lambesque... ...maar beter nuchter kan blijven. Hoe verklaar jij de vlucht van je peloton? Ik... Hmm? Uh, met uw verlof, Mannen en pijlen kwamen onder mijn verantwoording te staan. Alle schade zou dus ook voor mijn rekening komen, want er was geen schriftelijk bevel voor de actie. Hoe zag de situatie eruit toen je wegging? Zeg op, vlucht... Ongeveer dertig vreemde ruiters drongen rondom het kasteel op, monsieur. En ontvingen musketvuur, net als wij. Wat hadden zij en jullie met twee jonge vrouwen te maken? De opperwachtmeester had de vels in hechtenis te nemen, burger. En waar moesten ze heen gebracht worden? Mij niet bekend, burger. Goed. Je hebt je plicht gedaan. Je hebt op mannen en paarden te letten. Ben ik hiervan maar een extra fles voor het welzijn van Frankrijk. Ja. Naar de zalk, te laten nog iets te kunnen doen. Ook hier is de werkelijkheid misschien anders dan de schijn, monsieur. We kunnen dat bos binnendringen. We hebben wapens. Ja, met ons beide tegen minstens dertig man. Durf je dat wel aan? Als ik niet zou willen, dan gaat monsieur, maar alleen... Dat heb je goed geraden. Ja, een of andere graaf zou hierachter zitten, volgens de dronken ruiter. Monsieur heeft mij te bevelen, ik volg hem. Ja, je durf is opvallend, man. Maar deze keer is het echt gevaarlijk. Ik heb gezegd dat wij haar Dennis wel meevielen. Goed, neem de teugels zie je tanden. In elke hand een pistool en. En een dicht achter me. Dan loop je minder kans dat een boomtakje uit het zadel smijt. Schiet op elke kop die je ziet. Probeer een of andere schurk uit te horen. Als ik val, ga je door. En zoek mademoiselle de Brezen. Al moet je ervoor naar de onderwereld. Begrepen? Geen Voorwaarts dan. Dit is een vreemde zaak, burger Giron, een heel vreemde zaak. U krijgt dertig ferme kerels bij om een onbeschermde herberg binnen te dringen, en u staat daar en vertelt me dat u werd afgeslagen. Dat is dan de derde keer dat u een opdracht niet kon uitvoeren. Alle duivels, burger, uit elk venster hagel ons de kogels om de oren. Dat Holland meer weg van de vesting dan van een herberg, begrijp dat toch. De vorige keren sprak u ook al van kogels en degens. U bent een vlot verteller, burger. Maar als aanvoerder lijkt u op wijden, monsieur de Soubeze, die ook heel onderhoudend komt vertellen. Maar alleen over geleden verliezen. U had misschien het tak in brand moeten steken, die herbergdaken zijn immers van stro of vrie. Daar wilden we aan beginnen, toen er opeens een troep ruiters op ons afrende, die ook begonnen te schieten. Kijk toch eens aan. Ruiters kwamen er op u af, zomaar uit de bossen, Groeiden er misschien ruiters aan de boom in die Giron, dat ze precies op dat moment op u afkwamen. Denkt u dat het comité uw opmerkelijke belevenissen erg waarschijnlijk zal vinden? Dat men plezier erin zal hebben dat een bepaalde erg waardevolle wagen u ontgript is, en deze keer de twee personen die u ten koste van alles in handen moest krijgen? Weet u... Hoe streng het comité hier eventueel over zal oordelen, burger Giron. Het comité weet dat ik alles over heb voor de komende republiek van vrijheid, gelijkheid en broederschap, burger. Als ik tot drie keer toe gefaald heb, dan ligt het niet aan mijn ijver, maar aan de dwarsdrijverij van een groep vreemden die van al onze plannen op de hoogte schijnen te zijn. <tiedacht> Ach, maar natuurlijk. Nu duikt er ook nog een groep vreemden op en een zeer geslepen verrader. Weet u waardoor wij Fransen zo dikwijls veldslagen verliezen, burger Giron? Wij kakelen te veel over verraad... en geheimzinnige groepen die overal opduiken... waar wij door luiheid of stomzinnigheid tekortschieten. Ja, ja, burger Giron! Dat is onze gewoonte! En dat gaat u ophouden, verstaat u? Dat is voorbij! Wat was u voor men u tot aanvoerder van een aanvalsgroep maakte? Een slager of zoiets, is het niet? Bierbrouw was ik, burger... In Villers-Excel. Ach zo, precies als die brave Santerre die door Parijs loopt de bulder en van de als Wel, burger Giron, u moet even heel goed luisteren. Het comité zal wel binnenkort als politieke partij gaan deelnemen aan de strijd om de macht. Een zekere dokter Guillotin probeert een mooie machine aan de man te brengen. Een instrument waarmee men bepaalde personen ter dood kan brengen... zonder ze iets meer te laten voelen dan een koeltje in de nek. Het comité heeft een goed geheugen. Laat ons hopen dat u niet binnenkort in aanmerking komt voor een koeltje in uw nek, burger. Laat ons hopen dat iemand u een soort halsdoek bezorgt tegen dat zeer onaangename gevoel. Maar, burger, ik, ik heb mijn uiterste best gedaan... Het is onrechtvaardig mij te straffen voor mislukking, die absoluut mijn schuld niet is. U kent me toch? U moet me helpen, Burg. Ik heb vrouwen en kinderen. Hmm. Ik heb werkelijk wel dat medelijden met u, merk ik. Al mislukt uw opdracht ook. Maar het zou mij verdacht maken als ik u poogte te beschermen. Dat zal me op zichzelf weinig deren, maar ik weet niet of ik eigenlijk die moeite zal nemen. Zoiets doe ik hoogstens voor mensen die mij blindelings trouw zijn. Ik zweer dat ik u zal volgen waar u maar wilt. Dat ik alles wat u me verder opdraagt met, met alle kracht zal uitvoeren, burger. Hm. Ach, mijn arme burger, Giron. Al wat u doet mislukt. Er steekt in u zo helemaal geen aanvoerder. Echt niet. Geeft me dan andere opdrachten, burger. Wat u maar wilt. Daar zou het comité veel bezwaren tegen hebben. Het comité wil zelf bevelen. Het comité zal nooit te horen krijgen wat u wordt opdraagt... Oh, ja, ja, ja, dat spel is mij bekend, mijn beklagenswaardige Giron. Achteraf zal ik opeens ontdekken dat het comité toch van alles op de hoogte is. En wat zegt burger Giron dan? Wel, nou, dat een geheimzinnige groep alles verraden heeft. Hij kan toch zo boeiend vertellen, de Giron? Nee... Nee, laten we toch de mislukking maar aan het comité doorgeven. Wie weet, misschien krijgt dokter Guillotin geen kans om zijn machine in werking te stellen. Burger, ik smeek, ik smeek werkelijk om uw bescherming. U kent het comité niet zoals ik. Uw verheven positie... Mijn verheven positie gaat u niet aan en blijft hier buiten. Kijk me aan, burger. En luister... Ik weet dat het comité binnenkort als club der Jacobijnen heel wat macht zal krijgen, omdat alle verhongerde en wanhopige lumbels uit het quartier Saint-Antoine zich achter die club zullen verzamelen. Er is onvoldoende graan, er is onvoldoende brood, schoeisel, kleding. Daarom zal die club haar iets anders toegooien, burgers hieraan. Hoofden, hoofden van verraders. Eén enkele man kan dat nog tegenhouden, ik. Ik ben zo te zeggen, de halsdoek van enige duizenden slachtoffers. Dat weet ik, burger. Dat weten veel van ons. Zeg, wat moet ik doen? Alles wat u wilt, zei ik al. Nog eens, ik zweer, onvoorwaardelijke trouw, burger. Goed, burger Sierong, goed. Geef me dat wel, aan. Ja, ja. Dat, daar. Uh... Hiermede verklaar ik Giron, Jean, Louis, Benedict, op eer en geweten dat ik volledig instem met al wat mij door de mede ondertekenaar zal worden opgedragen, ook al zal ik mijn vaderland en mijn overtuiging moeten verraden. De grote goedheid, burger. Wat is er, burger. Wordt je hals een tikje kil? Als dat ooit in handen van het comité valt. Dan krijg je te maken met de vinding van die goede dokter. Het schijnt een soort valbeil te zijn. Stel je voor dat het ding niet goed werkt en halverwege je nek. Uh, uh, uh. Juist, dat zou uiterst onaangenaam zijn. Maar er bestaat geen gevaar, Giron, zolang wij elkaar niet verraden. Mooi, nu lijkt het erop dat ik je min of meer zal kunnen vertrouwen. Hier, zet je handtekening... Wat vliegt de tijd, acht uur alweer. Wel, Giro, maak dat je wegkomt. Verder orders krijg je op kleine papiertjes waar een viooltje op afgedrukt is. Wat is er? Wat kijk je vreemd? Een viooltje? Dat is het werk van dat mens, van Oostenrijk zelf. Men spreekt niet zo over haar majesteit. Ach, burger... Bent u dan? Ik ben een man die probeert heel Frankrijk te beschermen tegen een stortvoet van ellende, Giron. Ik ben de allereenigste man die in deze vervloekte tijd die taak aan kan. En ik zal daar alles en iedereen voor gebruiken, Giron, levend of dood. Maak dat je wegkomt. Neem de achteruitgang. We kunnen de val openzetten, graf. Eén van de twee gekken is regelrecht hierheen onderweg. Wie ben jij? Ho, ho, ho, ho, ho. Mijn beste baron. Dat ruiterpak, die lange sabel, die hangstor. Huh? Ik herkende u niet. Snor? Oh, ik heb dat smerige ding nog op mijn bovenlip zitten, merk ik. Weg ermee. Bah, ik heb een soort wijn moeten zwelgen waar ik aan dood dacht te gaan. En een schavuit van een bediende gaf me een glas vol olie te slikken... tot ik dacht het niet meer te zullen overleven. Oh. Ik merk dat u veel gedacht hebt en veel geleden. Maar hoe kan het dat er maar één persoon hierheen komt, Baron? En nog wel op eigen gelegenheid? Wie is het overigens, die paarse roofridder? Die ontglipte ons natuurlijk weer. Waarom kon ik die twee druktemakers ook niet zonder meer wegslepen... Waarom al die vermomming en komedieopvoeringen? Daar heb ik zo mijn bedoelingen mee, Baron. Werd u erg opgehouden bij die herberg? Waren er moeilijkheden? Een ordeloze bende Jan Hagel... was net bezig om dat best onder de voet te halen. Bah, wat een tijd. Heel Frankrijk stinkt naar brand en moord. Voor een dragonder aanvoerder als u toch niets ongewoons, Baron. Als wij vreedzame denkers daar bezwaar tegen maken. Lijkt me dat passender. Vreedzaam. U. Ha, ha, ha, ha, ha. Vreedzaam. Monsieur de graaf van... Met uw verlof, we noemen voorlopig geen namen. Wij zijn uw mensen? Rondom dit kasteel. Gewapend en gereed. Dan haalt u ze binnen en stelt ze anders op. Maar mijn beste graaf, met één enkel salvo kunnen we die gek tegen de grond knallen. Wat hebben we nog meer nodig? Een prachtig staaltje van soldatenfilosofie, baron. Maar het is nu eenmaal zo in het leven dat we soms even moeten wachten voor we gaan schieten. Langzamerhand ben ik trouwens gaan geloven dat er al te veel geschoten is door die mensen van u. En altijd weer misgeschoten. Dat is heel betreurenswaardig, weet u? Murder, ma vie. Iedere keer dokken er vreemde kerels op die zich in het spel mengden. Iedere keer kreeg die jonge dolkop de kans om dwars door mijn gelederen te chargeren. En het leek wel of die kogels uitspuwden. Vreemde kerels? Waar praat u over? In de buurt van Amiens was het opeens een horde Republikeinen die op ons aanviel. Toen die Hollander of wat het is bijna de herberg was binnengelokt. In het bos hier was het ook maar zo'n stel kanuien. Iemand moet ze volkomen op de hoogte hebben gehouden van wat wij voor hadden. Een of andere bediende of zo. Een of andere bediende of zo. Uh -huh. Bent u er zeker van dat het niet een of andere officier was, mijn beste baron? Iemand van gebeurten... Onmogelijk. Ook iemand van geboorte kan zorgen hebben, baron. Zorg om speelschulden, bijvoorbeeld. En de zekerheid dat hij daarom zijn rang zal verliezen. <lacht> Kent u dit papiertje, baron? Ja. Nee, nee, nee, nee, doe geen moeite. Ik lees het wel voor. Kar zal Amiens voorbij gaan. Houdt alle wegen naar Doulin in het oog. Ja. U schijnt dit te kennen. Ja. Ik... Ik ontken hier iets mee te maken te hebben. Dat is uw geboorterecht natuurlijk. Ontkennen is trouwens altijd beter, maar soms niet zo gemakkelijk vol te houden. Er staan pijnbanken van saint En u hebt veel vijanden aan het hof. Met mijn kerels hou ik me door iedere bende die probeert... Uw kerels? Maar die hebben me dit briefje verschaft, waarom? En zo nog een stuk of acht papiertjes... Uw kerels worden door een zekere comité betaald om u en andere zwakhoofden in het oog te houden. Dat geloof ik niet. Bij alle duivels, dan beuk ik U zult nog geen boter beuken, baron. U zult luisteren. Met de bewijzen van het verraad dat u tegenover Zijne Majesteit pleegt, kunt u geradbraakt worden, dat weet u. En als Parijs daarvoor te onrustig is... Dan kan u zonder moeite naar Bretagne worden overgebracht. De Bretons blijven trouw. Zie me maar eerst te krijgen. <lacht> Wat kijkt u zonderling? Waarom blijft u dan zitten? Ik ga! Hij wordt dan weer heel snel binnengebracht en handen en voeten gebonden. Of u houdt u dwars door uw vroegere mannen. En dan krijgt u te maken met iets anders. Deze dingen zijn al overal aangeplakt waar het bij bijeen hoort. Iedere patriot die de persoon genaamd Robot de Frenée, gewezen baron-officier, overlevert aan de bewakers der vrijheid, zal een beloning genieten van 100 francs in goud. De persoon is lang en fors van postuur, mist een vinger aan de linkerhand en spreekt op kort afgebroken manier. Hij heeft bruine ogen en een haakvormig litteken op zijn rechterbank. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Wel waarom? Heel Frankrijk is overdekt met jachthonden. En u bent het wild. Ah, u wordt verstandig, merk ik. Welke prijs eist u? Een verklaring ondertekenen. Dit. Hiermede verklaar ik Marcel-Marie-Antoine Renaud. Waaronder Robodelef Rene, dat ik zijn majesteit verraden heb. Kort en bondig, ziet u? Hier is een pen. En? Als ik teken, wat doet u dan? U om uw uiterste kracht en winste van mijn liefste te stellen. Uw liefste? Wie is dat nu weer? Frankrijk. Zo was het altijd al. Ik wist het alleen nog niet. Kom, waarom tekent u? We hebben weinig tijd meer. Weet u dat dit u dood kan zijn? Och, als ik er ben, is de dood er niet. En als de dood er is, ben ik er niet meer. Dank u. En hier is scheld. Betaal uw schulden. Nee. Maar dit verrast me, graaf. U kunt op me rekenen. Doe een adelsjas open en men vindt een lakkei. Wat zegt u daar? Niks, niets, niets. niets. Ga uw mensen binnen opstellen. Het zijn nu weer uw mensen. We staan nog overeind? Niets aan de hand. Hm, vreemd. Mijn arme been, monsieur. De uh. duivelsrit die we achter de rug hebben. En alles voor niets. Och, och, ik dacht het wel. Die dronken cavalerist vergiste zich waarschijnlijk. Hij zal dat grote huis bedoeld hebben dat we in de buurt van Peron hebben zien branden. Ik geloof dat ik licht zie. Kijk. Een kier van een luik, zou ik zeggen. Ik smeek, monsieur, om de gunst hem aan een bepaald spreekwoord te mogen herinneren. Ik smeek dat heel nadrukkelijk. wacht niet zo, kluster. Als er onrat was, hadden we het al lang gemerkt. Hoi, die uil. Het bleef zo dadelijk zijn weggevlogen als er mensen in het park waren. Het kan een signaal zijn, monsieur. Een teken dat we zijn opgemerkt. Man, je pruttelt als een pot vol uiensoep. Oh, monsieur. Naast een pot vol uiensoep kan men zo vredig oud worden. We stijgen af. We gaan zo zacht mogelijk op het kasteel toe... ...geven onze ogen en oren goed de kost... ...en handelen al naar het uitvalt. Juist. De paarden zetten we hier ergens vast. Hij ja, wil aarzelen je, Ik dacht dat Ardennes zo dapper waren. De monsieur springt zo roekeloos om met mijn voorraad heldermoed. Ik vrees dat ik een beetje tekort begin te krijgen. Maar goed, ik zal de paarden vastbinden... Ik ben gereed, monsieur. Ja. Hou je pistolen klaar... ...en blijf dicht achter me lopen. Ah, met deksel, Grind. Dat was niet best. Ah! ah! Wat is er, kerel? Wat heb je? Die iemand vloog over mijn hoofd, monsieur. Dat was die man. Wees toch niet zo'n kind? Ga maar terug naar de paarden. Oh, nee, nee, nee, nee, ik, ik laat monsieur niet in de steeg. Daar is de toestand veel het dreigt voor. Best, zwijg dan en kom op. De deur, monsieur, kijk. Huh? staat op een kier. Zo, zo. Erg roekeloos. Dit, dit is een val, ik, ik voel het. Misschien wel, maar ik heb genoeg van alle raadsels. Wat gaat u doen, monsieur? Wat mijn landgenoten in zulke gevallen wel meer doen. daar door en ranselen wat je kunt. Naar binnen. Eh, wat brand de kruis in die kandelaren, monsieur? Dat is een algemene gewoonte, mijn jongen. Stel. Stil. Niemand. Dat is al heel vreemd. Krop, We gaan alle kamers doorzoeken. En als er iets met haar gebeurt... Halt! Geef je over. Tegenstand is nodeloos. Wie ben jij, kerel? Wat doe je hier? Ik ben iemand die uw grote mond niet wil aanhuren. En die u daarom de raad geeft het arsenaal af te leggen. U bent omsingeld. Oké, overal ergonders. Jouw tronie heb ik eerder gezien. Maar waar? In de zwakke colombes monsieur. Toen zat er een snor op dat gezicht. Een Nee, Jij bent de bandiet die me die smerige olie te drinken, afmerk ik. Dat laat ik jou bezuren, knaap. Geef je wapens af. Kom ze halen. Ik tel tot drie. Dat schijnt iedereen hier te doen, Volmaakt nodeloos. Oh, monsieur de cavalerist. Ik heb het niet zo boos bedoeld. Een kleine, grap, monsieur de cavalerist. Hier, yeah. hebt u mij pistolen. Oh, oh. Daar, goed zo, Dat Daar ik. Klaar door en ram ze maar op voornaar. ah Pistolen afleggen. Hierheen komen. Heer niet je commandant de kleine kamer in. Als ze bij kennis is, moet je naar mij toe komen. Oh. Zo, heel verstandig. Uw pistolen liggen al op de grond, zie ik. Komt u binnen, zoals Monsieur de Choiseu plicht te zeggen. Heb ik de eer de aanvoerder van deze papsoldaten voor me te zien? Die eer hebt u. We moeten eens praten. Dat moeten we inderdaad. Dat was heel handig van uw bediende, dat hij zijn pistolen tegen het hoofd van monsieur de baron gooide. Ach ja, dat zijn de nieuwe tijden. De knechts gooien de heren omver. Wel zo, hoor je dat, Clashdown? Dat was een baron. Niet kwaad voor een ardenner. Ik heb monsieur wel gezegd dat wij ardenners meevallen. Ik zie u beiden af en toe om u heen gluren. Laat me u erop mogen wijzen dat uw paarden heel zachtjes achter uw rug zijn weggehaald... en dat er dertig ruiters klaarstaan om u eventueel weer terug te brengen als u hier uitbreekt. Ik ben niet van zins hier weg te gaan... voor ik heel precies weet wat er van een bepaalde jonge dame geworden is. Wie bedoelt u? Mademoiselle Marquise de Breze. Oh, u zal wel ergens in Parijs of Versailles zijn, monsieur. Sophie de Brezen flattert nogal. U zult met meer respect en eerlijkheid over haar spreken als je, of ik zie me genoodzaakt een klein gat in u te schieten. Waarmee wou jij dat Jij dolle man. Met je wijspinger. Ja. Met dit kleine zakpistootje. Dat ik zoals u ziet nog steeds bij me heb. Jongeman. Ik wou dat je mijn zoon was. Wat lief? Ik zal beginnen me voor te stellen... Waarschijnlijk zal dat je strijdrust iets wat bekoelen. Het zal zeker mijn verbazing gaande maken. Want tegenwoordig stelt niemand zich meer voor, heb ik gemerkt. Ik heb de eer te zijn, graaf Riquetide de Mirabeau. Is de naam je enigszins bekend, jongeman? O, oh, jawel, monsieur. Uit Mirabeau komt een tamelijk ondrinkbare wijn. Maar de mezelfde brede. Ik even. ben op het ogenblik de machtigste man in dit land, jij vlegel. Als ik dit kleine tafelschelletje gebruik... dan zit jij binnen een uur ergens waar je geen daglicht meer ziet... geen haal meer hoort kraaien en geen hond meer hoort blaffen. <laughs> hoe komt u aan het zotte idee dat ik naar honden en hanen wil luisteren? En hoe wilt u schelletjes gebruiken als u van tevoren een beetje overhoop geschoten bent? Kom aan, monsieur de graaf. Zeg op waar Mademoiselle de Breze is. U hebt een sympathiek gezicht. En daarom heb ik zoveel geduld met u. Ja, zo herinner ik me de Hollanders. Koud, brutaal en geweldig koppig. Oh nee, de meesten zijn tegenwoordig beschaafd en erg meegaand. Ik ben dat ook, maar het maakt me boos als men mij niet wil vertellen waar met mezelf de Maar er is. Ik weet helemaal niet waar het mirakel is. Denk jij dat ik op de hoogte blijf van ieder dat vultje Ik moest zo hier hebben, jonge ezel. Hier om uit je te krijgen wat je met een bepaalde waarheid hebt uitgevoerd. Hm? En stop nou dat speelgoedje weg en geef antwoord. Ik wou dat ik ook zo'n stem had, ook zo'n orkaangeluid. Dan kon ik zeggen... Loep naar de volgen! Ik zeg niets! Monsieur André ten vanaf het moment dat je zo luchthartig aan dat avontuurtje begon, droeg je het lot van een heel land en van een heel volk in je handen en de kroon van een koning. Versta je me? De kroon van een koning! Ach, mijn beste graaf, vandaag de dag zijn koningen alleen van belang op een schaakbord, en dan worden ze nog klem gezet. Wat raken mij uw volken en kronen? Hoe breng ik die jonge ezel de ernst van de toestand bij? Waarom heb ik die paarse chevalier niet hier? Die zou ik sneller klein krijgen, Hero? Oh, wel nee. Hero is anders dan ik. Hero treitert. U zou u schorbilderen en hij zou uw zakken leegmaken met kaartspelen. Jullie zijn dus aan elkaar gewacht. Goed, goed. Ik heb de tijd. Ik heb zeeën van tijd. Oceanen van tijd. Maar jij zegt waar die wagen is en het ontvangst omvansbewijs... eerder Eerder zie ik jou hadden, monsieur de Mirano. Monsieur, monsieur, mag ik voor deze keer een enkel ongevraagd woordje in het midden brengen? Het zou niet de eerste keer zijn dat de bediende wijzer is dan zijn meester Spreek maar op, maar weet wat je zegt. Let niet op je meester. Sla geen acht op deze blaaskaart. Spreek op of ik laat je vellen zwijgen, of ik ransel je krom. Klastar. Monsieur, monsieur, wat ik u bidden mag. Monsieur de graaf, sta mij een kleine vergelijking toe. Als de ene kok de benodigdheden bezit voor een voortreffelijke hazenpeper. En de andere kok de allerbeste pannen. Als ze al kan dan helemaal niet vertrouwen. Dan wordt het niets met de hazenpeper. Zo, zo. Jonge, jonge, jonge. En dit lijkt jou het juiste moment om over hazenpeper te gaan bazelen? Jij, jij wandelend pak recepten? Een ogenblik, monsieur, ik bid u. Als daarentegen de wijste kok de andere van zijn betrouwbaarheid overtuigt. Oh, monsieur. Ik heb zo'n geval meegemaakt in Méjère. De twee keukengoden werden ze genoemd. Genoeg, hou maar op. Ik dacht het wel, in zo'n knechtenhoofd zit soms een helder verstand. Ik geloof wel dat ik een goede betrekking voor jou zou weten... als je dolle meester je op straat zet. Een goede kok is bij mij altijd welkom. Maar daar kom ik misschien later op terug. Goed, ik zal je raad opvolgen. Hier, ga zitten ten dagen. En stop eindelijk dat propenschietertje schietertje weg. Een Mirabeau van mijn leeftijd draagt altijd zes of acht littekens van kogels mee... en is niet bang voor zo'n dingetje. Als u maar begrijpt dat dit gesprek moet eindigen met een bericht omtrent een bepaalde demoiselle. Hoe het eindigt zien we wel. Lester, De inhoud van die wagen zou eerst door anderen worden overgebracht... Men heeft ze neergeschoten en mij bericht dat het verraders waren. Dat bleek waar te zijn. Dat zal een ware opluchting voor u zijn geweest. Dat was het heel bepaald niet. Want voor ik mijn maatregelen had kunnen nemen, was iemand anders ermee vandoor. Jij? Aha. De kerels die ons vlak buiten Parijs beschoten, waren dus door u gestuurd. Mijn of meer. Ik stuurde een andere groep af, die vatte post rondom Beauvais. Toen dook die duivelse paarse chevalier op en reed ze overhoop. En bij een bepaalde herberg kwamen ze weer opdagen met ik. En werden door de eerste groep zo gehinderd dat ze je niet konden grijpen. Hmm. Wie staat er eigenlijk aan het hoofd van die eerste groep? Ikzelf. Wat? En kijk nu niet zo, zo stom verbaasd, jonge aap, of ik deel een oorvijg uit... In dit land zijn twee groepen met elkaar in gevecht. Begrijp dat toch? Allebei zeggen ze dat ze onze koning willen dienen. Alle twee dringen ze op om de macht over te nemen. Ik ben de enige die een ram kan verwoeden. Daarom speel ik met alle twee die groepen. Begrijp je me? Of moet ik er eerst een kinderliedje van maken? Ik, ik probeer het te overzien. Daar gaan we beide. Groep 1 schiet op ons. Wij gaan zo. Daar wacht groep 2. Eero waarschuwt en we gaan zo. Dan staat groep 2 op ons te wachten. Nee, groep 1. Ze raken elkaar voor de voeten. Die, die wagen, die lading, die was voor allebei van het grootste belang. En u probeerde, ik probeerde desnoods met de hulp van Engelen of Duivels die lading over de grens te krijgen. En mijn spel raakt in de war. Als jij een betrouwbare knaap was, dan zou ik zeggen dat je mij, dat je Frankrijk en mijn koning een geweldige dienst bewezen had. Maar je zwijgt en je blijft koppig. En daarom vrees ik dat alles op een ramp uitloopt. Weet jij wat er in die wagen met je mee reed, monsieur André, ten dagen? Drie miljoen levers aan goud en juwelen. Jonge, jonge, jonge. Als dat mijn vroegere vriend had meegemaakt. Wie bedoel je? Wie was dat? Och, een beste kerel, een zeeman, die aan zeerof deed. Zeerof, ook dat toch. Ten dagen, luister heel oplettend... Dat geld, Die juwelen moeten dienen om mijn koning aan een leger te helpen, want het zijn is onbetrouwbaar geworden. Zodra de chaos hier nog maar een beetje stijgt, dan lopen er Engelse schepen uit. Heel veel Engelse schepen. En Hollandse ook. En die gaan een beetje snuffelen. Ze pakken hier een eilandje in, daar een kuststrookje, ergens anders weer een paar vette plantages. Alles op kosten van Frankrijk, dat zich dan toch niet kan verdedigen. Ik protesteer, monsieur de Graaf. Mijn landgenoten zijn geen rovers. Protest afgewezen. Ik heb maanden in Amsterdam doorgebracht, en ik weet dat jouw landgenoten niets meenemen dat aan de wand geschilderd is of aan de grond vastgeklonken. De rest beschouwen ze als buikt. Hoe dat ook mocht zijn. Als er een hecht goed Frans leger op de Vlaamse grens staat, dan blijft Parijs kalm. Dan varen de Engelsen liever naar jullie eilanden, en dan kunnen jullie de Engelsen op de vingers stikken en dan blijft Frankrijk in de klem. Wat een inspanning om zo'n jonge kwant zoiets bij te brengen. Wel? Jij hebt naar ik aanneem dat geld ergens in Vlaanderen ondergebracht. <kijkt> Spreek toch op, man! Weet u wat een belofte is, monsieur de graaf? Jawel, natuurlijk. Zeg maar op wat ik beloven moet. Uw beloften lijken me iets wat onzeker op het punt van uitvoering... Ik heb iemand beloofd mijn mond te houden over die wagen. En mijn beloften zijn precies bangbewijzen. Begrijpt u me? Of moet ik er eerst een kinderliedje van maken? Die paarse chevalier, zou je wel bedoelen. Luister nog even. Dat heer wordt al sinds een half jaar gezocht wegens struikroof. Het is heel gemakkelijk om te bewijzen dat jij zijn medeplichtige bent. Dat brengt je al dadelijk in het gevang. Het zal niet moeilijk vallen om te bewijzen dat jij die wagen wegvoerde... Weet jij wat dat is? Hoogverraad! En voor hoogverraad worden mensen in dit land geradplacht. En in dit speciale geval worden ze op de pijnbank gebonden en gerekt tot ze alles uitgillen wat ze weten. En in jouw geval kom ik er zelf bij staan en draai desnoods mee aan het rat. Wat denk je daarvan? Och. Kloisdorren zou ongetwijfeld een betere gestept kennen. U vergeet weer iets. Dit pistooltje. U leeft niet lang genoeg om kwaad te doen, mijn arme graaf. Dat ongelukkige stukje speel... Schiet op deze afstand een kogel door twee duims hout. U bent duidend zachter dan hout. Zij het ook niet intelligenter. Zul je dan niet begrijpen dat ik mijn leven van niet het geringste belang acht... als het om mijn koning gaat? Och, dat kan ik me heus wel voorstellen... Maar u buldert en dreigt en de hoofdzaak ontgaat u. Als je iets hebt voor te stellen, doe het dan in het hemelsnaam. Zorg ervoor dat mademoiselle Sylvie de Breze hier vrijwillig heen komt en wacht af. Wie weet wat er dan mogelijk is. Nu wil je me toch niet vertellen dat Sylvie de Breze iets van dit geval afweet, nietwaar? Sylvie, hm, niet in staat om drie minuten aan hetzelfde te denken. Dat zou nog best kunnen meevallen, monsieur. Maar hoe het ook zij, zonder de zekerheid dat ze vrij, gezond en vrolijk is, kunt u zich maar beter op onaangenaamheden voorbereiden. En die zijn? Die zijn zo, mijn beste graaf de Mirabo. Zonder Sylvie ben ik ervan overtuigd dat mijn leven niet veel waard is. En als een Hollander dat eenmaal vindt, dan dreigt hij niet zo druk en dan buldert hij niet zo, dan dreigt hij u eerst voor zich uit. En als u niet gedreven wilt worden, dan schiet hij u hier voor de kop. En duk in op elke schat uit die deze kamer binnenkomt. En ga door met neerbeuken tot hij niet meer kan. Maar dan is er flink wat verwoesting aangericht, monsieur de gaaf. En ik geloof nog dat je de waarheid spreekt, ook jij, stijfkop. Waarom laat je je niet overtuigen? Hm, dat zou ik niet over hebben voor een medewerker als jij, omgeven als ik ben door slappelingen en stommelingen. Hoe hef ik deze matstand op? Laat Sylvie komen. Maar ze is hier niet. Ze was hier niet. Ik wist dat jij hier had ontgangen. Daarom dat briefje. Ik denk er niet aan om de breze familie hierin te mengen. En zeker dat luchtige juffertje niet. Wel? Ja? Ik heb de tijd. Zeeën van tijd. Oceanen van tijd. Laat haar zoeken, monsieur de Mirabeau. Laat haar zoeken. Het valt mij op dat je die paarse chevalier... nou buiten het gesprek houdt. Oh, Hero heeft me een paar keer te veel geld gekost. Ik denk niet graag aan hem. Maar nu wilde ik wel dat hij hier was. Zou je dan van de belofte ontslagen kunnen worden? Dat denk ik niet. Maar hij kon dan eindelijk bewijzen dat hij werkelijk zo'n duelant is... als hij altijd beweert. Ik vond hem altijd een beetje opschepperig. Maar ja, ach, een Fransman... Deze keer kom ik de opschepperij waar, maar... Kijk, daar komt monsieur aanstappen, alsof het hier de tuin van het Palais royal is. Werd monsieur niet tegengehouden? Denkt monsieur hier weer net zo kalm uit te komen? Monsieur zag dat al uw soldaten samen met hun commandant in een klein kamertje knus bijeen zaten. Hij heeft daarom de deur zachtjes dichtgedaan en de sleutel omgedraaid. Wel, André, had ik je niet gewaarschuwd, jij ezel, daar zit je nou... Jammer dat er nog 200 man binnen bereik liggen. Ik zou het maar prettig hebben gevonden als die streek met die sleutel gelukt was. <tie> ik denk er niet aan om weg te gaan. Ik ga pret hebben om het domme gezicht dat u zult zetten. Dat zou me erg benieuwen. Zou u dat masker niet eens afdoen? Ook dat zal ik doen. Hoewel u achteraf zult wensen dat ik het maar had opgehouden. Dat risico wil ik graag nemen, monsieur. Als u misschien om willen zo edel doet, man, laat het dan maar. Wacht af, mijn beste. Wel, monsieur de Mirabeau, let op. Ik draai me om. Daar gaat mijn masker. Nu mijn pruik nog. Zo, herkent u mij? Wat? Mademoiselle Sylvie. Wat een geestige inval. <lacht> u als paarse chevalier. <lacht> en wat staat die travestie u allerbekoorlijkst? Sylvie, jij onbezonnen idioot. Wat haal je nu uit? Waar is Ero? Wat moet je hier? Mijn jonge vriend, als een mooie vrouw ons de eer aandoet ons te bezoeken, dan praten we niet over andere mannen. Wacht eens. Had Eero jou op een of andere manier overgebriefd dat ik hierheen ging? Maar, maar hoe kan dat dan? Daar heeft hij geen tijd voor gehad. Eero is vlakbij. En je vraagt weer veel te veel, André. Oh. Wat u betreft, monsieur de graaf... ...ik heb met veel plezier uw stuntelige intrigues gevolgd. <laughs> Wat raakt u heerlijk in de knoop met uw dubbele spel. Meent u? Zo... Wat weet u eigenlijk van wat u mijn dubbele spel noemt? Alles wat u aan madame de Saint-Lie geschreven hebt, mijn onhandige graaf, kreeg ook ik te lezen. Madame de Saint-Lie maakte zich toch zoveel zorgen over u? Schrijf geheim aan een vrouw en zie toe wat erop volgt. Ik eh ben, madame de saint heel erkentelijk voor haar bezorgdheid. Maar het lijkt me toe dat ik nog blij mag zijn dat ze geen omroeper gehuurd heeft... om haar onrust bij trommelslag bekend te maken. Maar ze wilde u zo graag helpen, madame de saint -Lys. En ze begreep beter dan u waar ze de beste hulp kon krijgen. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Bij u natuurlijk. Juist, bij mij natuurlijk. Nadat u de helft van Frankrijk had overdekt met helpers die elkaar voor de voeten liepen... ...vonden madame de Sally en ik dat u maar een beetje uit de narigheden geholpen moest worden. Mijn dankbaarheid is grenzeloos. En mijn bezorgdheid ook. Aan uh, u heb ik misschien ook het zogenoemde ingrijpen van die paarse chevalier te danken? Ja, dat is mijn idee. Knap, vindt u niet? Maar dan was er, met alle respect voor uw mooie ogen kon u ze niet beter op iets anders richten dan op mijn brieven aan mijn vriendin? En als u zich dan met mijn zaken moest bemoeien, kon u dan geen betere hulp vinden dan een struikrover? Eero was geen struikrover. Wie dat zegt, de Mirabeau, die ligt. Hero heeft drie of vier belastingpachters aangehouden die iedereen bestolen hadden. Het geld dat hij in handen kreeg, ligt bij de zusters van de Samaritijn om arme mensen te helpen. Dat was dan zeker ook een van uw elegante ideeën, mademoiselle. Heeft u wel meer van die geniale invallen? Hm. Wilt u mij daar dan alstublieft in het vervolg voor waarschuwen? Opdat ik een paar uur tevoren kan zorgen over grens te vluchten. Oh, daar beginnen mijn klontige ondergeschikten wakker te worden. Monsieur Ten Dage, wilt u zo goed zijn uw knecht te sturen om ze los te laten? Clashdown, doe wat meester de graaf zegt. En behandel ze met zachtheid. Meent monsieur geen gevaar te lopen? Oh, nee. Gevaar liepen we helemaal niet, begin ik te merken. Mademoiselle zorgde voor ons. Ga maar, zoals monsieur wenst. Behalve het feit dat het een weldaad is om u in dat kostuum te mogen bewonderen, ben ik ook nog blij omdat uw komst deze jonge dolkop er misschien toe kan brengen mij te vertellen wat er gebeurd is met een zekere wagen vol goudgeld, mademoiselle. Geen bedreigingen of beloften konden hem ertoe bewegen zijn mond open te doen. Hij, hij leek mij ervan te verdenken dat ik u, u nota bene, ontvoerd had of zoiets. Ach, maar natuurlijk. Die brave André. Helemaal trouw aan zijn woord en zo. Hmm. Het is toch zo'n engel? Heb je het ontvangstbewijs, André? Dat heb ik in mijn engelachtige binnenzak, mademoiselle. Hier is het. Maar waar bij alle duivel zit Eero? Ik wil dadelijk monsieur Ero hier hebben, nu, meteen. Jij lijkt me iemand die van veel visite houdt, jongeman. man. Ja. Pas is je verlangen om deze demoiselle te ontmoeten voldaan, of je schrijft om die Ero. Is dat ook een helper van u, mademoiselle? Haha, ligt dat. Ja, ja Ero, zei ik al, is vlakbij. En hij zal straks opduiken. Toe André, zit me nog niet al door aan te kijken of je maat. Even dat bewijs inzien hoor. Uh, ah, uh, juist. Wel, meneer de graaf, u kunt u zelf geluk wensen. Tot dusver voel ik daar geen behoefte aan. Hier is het bewijs dat monsieur de Camerlinck in Kortrijk de lading ontvangen heeft. Ah, daar ben je dus. Wacht, ik zal jou. Wat, wat heeft dat nou weer te betekenen, kerel? Spijt me buitengewoon dat ik tegen de orders van monsieur in moest gaan. Maar monsieur de baron werd min of meer lastig. Ik had hem een tikje moeten geven. Dat kon je je nou werkelijk niet beheersen, man. W wat is er met hem gebeurd? Monsieur de baron heeft goed gevonden min of meer bewusteloos op de vloer terecht te komen. Oh. Zijn soldaten brengen hem bij. En dat waren dan mijn helpers. Gelukkig heeft Frankrijk tamelijk cordatenvrouwen. vrouwen, mademoiselle. Doet u mij het onuitsprekend genoegen mee dat bewijs in handen te geven? Ik heb dat nodig, weet u. Ik heb dat werkelijk nodig. Een ogenblik. U hebt nog een kleine verrassing te goed. Ik meen al verrassingen genoeg voor een heel jaar te hebben meegemaakt met uw verlof. Maar uw mening is van absoluut ondergeschikt belang. U schijnt te denken dat u ondanks alles zonder ongemak uit dit avontuurtje zult opduiken, monsieur de graaf. En dat is niet zo. Ondanks alles. Ik begrijp u niet. U geeft natuurlijk die belachelijke omsingeling op, nietwaar? U stuurt uw houten soldaatjes naar hun kazerne terug? Zodra hun aanvoerder lang genoeg bij kennis blijft om een bevel uit te voeren... ...zal ik mijn houten soldaatjes inderdaad naar hun kazerne... Ja. Uh, breng onze paarden voor, Klaasdarm. Zeker, monsieur. U ziet het, maar dan wordt niet zo. Iedereen is vrij. Iedereen kan komen en gaan naar Believen. Dat was trouwens toch al zo... Prachtig. Dan kan hero eindelijk ook verschijnen. U herinnert zich natuurlijk uw dapper optreden van een paar maanden geleden, monsieur de Graaf. Hmm. Ik bedoel toen u met de hele zogenaamde derde stand achter u mijn arme vader voor spot zette. Wacht eens. oh die geschiedenis toen zijne majesteit de derde stand niet in het nieuwe parlement wou opnemen. Maar dat betreft de politie, mademoiselle. Ongetwijfeld. Maar het betrof ook die misselijke ijdelheid van u, monsieur. Daar stond u niet waar, zo recht op als uw dikke lichaam dat maar toeliet. Net een held uit een tragedie. Mijn vader had dienst als hofmaarschalk en deed zijn plicht toen hij u en uw bende verzocht weg te gaan. Maar wat stelt u dat allemaal onaangenaam voor? Ik word nog hm. veel onaangenamer. Let u maar op. U protste daar dus en deed alsof u niet het minste ontzag voor uw koop... U was een veel te zwaar afgietsel van een Romeinse held, of Ik zo? Ik moet u werkelijk verzoeken. U strekte uw rechterhand uit of u in de schouwburg was en u brulde. Zeg uw koning dat wij bijeen zijn door de wil van het volk... en alleen zullen wijken voor bajonetten. Oh, dat was politiek, mademoiselle. Dat moest monsieur uw vader toch kunnen begrijpen. Dat was toch absoluut niet persoonlijk bedoeld? Dat was uw opvatting van politiek, ja. De opvatting van een krentenweger, monsieur... Meneer de dit. Meneer de dit kan ik niet. U zult zwijgen. Krentenweger, zei ik. De moest u als held gaan. ...en kosten van mijn zachtmoedige vader. Iedereen weet dat de Marquis de Brees goedhartig is. En. Ja, een beetje langzaam van denken. Maar ik heb de meeste achting voor u. Ja, zult u nu zwijgen, vader? ...heeft iets dat u onbekend is. Eergevoel. Heel verzaaien lacht hem uit... ...omdat hij u met uw opgeblazen praatjes niet duidelijk liet grijpen. Als lid van het parlement ben ik onschendbaar. Als lid van dat parlement zou u vandaag al onder de aarde liggen... ...als mijn vader geen goed woordje voor u had gedaan. Want er zijn meer leden in zijn familie. Ja, Eero bijvoorbeeld. Ik begin die knaap sympathiek te vinden. Men meende dat u maar eens terdegen moest merken... ...wat het wil zeggen om een debreze te tergen... ...en dat u bovendien maar eens moest merken hoe weinig u eigenlijk bent, monsieur Riquetti de Mirabeau. Als u geen vrouw was, zouden die woorden u al heel gauw spijt bezorgen. Maar ik ben een vrouw, monsieur. Een vrouw die door haar moeder in alle stilte zo werd opgevoed... ...dat ze in geval van nood de taak van haar nog veel te jonge broertje kon opnemen. Ik ben een vrouw die een degen kan hanteren, kan paardrijden als een man, kan schieten en spelen als een man... Ik ben een vrouw die u verreweg de baas was, monsieur de graaf. Ik ben de chevalier in het paars. Ik, Sylvie de Debreze. En hero. En, en, en, en Wie was Ero dan? Dat was ik natuurlijk, lief. Wie anders? Oh. Wel, monsieur de Mirabeau, hier heb ik het ontvangstbewijs. Ziet u? <tosses> ja. Mademoiselle, ik zie het. En ik begin te begrijpen dat ik het toch niet in handen heb, helaas. Hier ben ik, monsieur de graaf. Geheel tot uw dienst. Juist, yes, baron. Geheel tot mijn dienst. Een beetje laat wil voorkomen. Enfin, roept u uw mannen maar bijeen. Het spel is uit. Maar monsieur de graaf... Het spel is uit, zeg ik. Wees zo goed te doen wat ik u opdraag. Zoals u beveelt. Stel u uw voorwaarden, mademoiselle. Ik wacht. U zult nu luid en duidelijk vergeving vragen voor de belediging die u mijn vader aandeed. U zult dat ook schriftelijk doen. En u zult een verklaring opstellen en ondertekenen waaruit blijkt dat u dubbel spel speelt met republikeinen en royalisten. Bent u dom geworden? Bent u gek? Weet u niet wie u voor hebt? Ik Ik denk er niet aan, nee. Ondanks dat krijgt u het ontvangstbewijs. Maar leest u het even door? Hmm. Door mij, Maurice de Kamerlink, ontvangen in goede orde en pas afgegeven naar contrasignering van 3000 duivels. Nee, nee zeg ik. <laughs> ah, bulde mijn hartelust hoor, als u dat oplucht. Ikzelf en die. En die Hollander zouden hun handtekening ook moeten zetten... ...voor het geld ter beschikking kunnen krijgen. Ik denk er niet aan, zei ik al. Nooit. Nou, dan zal alles blijven liggen tot uh, over drie of vierhonderd jaar, vrees ik. Ik... Ik zou een verklaring moeten afleggen die... ...die wij aan alle kanten compromitteert. Oh, maar dat is anders min of meer uw eigen methode. Met anderen is het niet. Ach ja, vrouwen vangen het dappere helden meestal in hun eigen stommiteiten. Dat kan u een troost zijn. Deze is toch verstandig, mademoiselle. We werken voor dezelfde zaak. Dat zal mijn vader erg verheugen. Daarom is het heel aardig als ik hem kan verzekeren dat u het ook meent. Ik zie geen kans een oplossing te vinden. Zo'n verklaring is heden ten dagen gelijk te stellen aan een veroordeling. Al zou ik het willen, met, met zoiets in Frankrijk... Maar ik wil helemaal niet in Frankrijk blijven. Oh, nee... Waar gaat u dan heen en waarom? Moeder en ik gaan vader en broertje naar Zwitserland brengen. Er is een ellendige tijd op komst. Vreest u daar maar niet voor, zolang ik mijn taak ten uitvoer kan leggen. Ach, mijn beste graaf. U hebt geen flauw idee wat er achter uw rug in beweging is gekomen. Heeft u wel eens gehoord van een zekere Danton, van Sieyen en van een klein, kil mannetje dat Robespierre heet? Mm, flauwtjes, ja. Politieke tinnegie, dat is meer niet. Ja, misschien. Maar er zijn er nog twee. Marat en Saint-Just. Nooit van gehoord. Ja, maar werkelijk. Ik heb die naam al gehoord voor ik twaalf jaar was. Ach, heel interessant, ja. Misschien kunnen we toch... De vader is een groot bewonderaar van Calliostro. En Calliostro heeft lang geleden een soort seance gehouden in de achthoekige kamer van het paleis. Toen zijn die namen allemaal genoemd. Dat buitengewoon belangwekkend. Misschien een tikje fantastisch, maar Calisto was dan ook een fantast. De namen die ik u noemde... staan al sinds maanden op die kleine affiches... die in de volkswijken worden aangeplakt, monsieur de graaf. Zo. Zo. zo. verbazend. Over mij... Was er ook iets over mij gezegd... Herinnert u zich dat misschien? Ja. Staat u erop te horen? Ik verzoek er nadrukkelijk om. U zult uw koning dienen. Het land zal naar u opzien tot aan uw dood. Wat bovenmate heerlijk, mademoiselle. Weet u, soms zit er wel iets in, zulke... Ja, en na uw dood zult u de oorzaak zijn dat uw koning sterft. Hmm. Gelukkig zijn zulke voorspellingen maar onzin. Laat ons liever het zaken blijven, mademoiselle. Ik vraag vergeving voor de onbehoorlijke houding die ik tegen monsieur, uw vader, heb aangenomen. Ik verklaar mij bereid tot elke genoegdoening die hij. Of ik? Die hij of u zullen eisen. Nee. Nee, nee, nee. Nee. nee. Die caliostro was een bedriegerik. U uh, moet die verklaring nog schrijven en ondertekenen. En jij, yeah, André? André? Waar is André? André! Geef antwoord! Monsieur is met zijn knechtspoerslast weggereden, mademoiselle. Waarheen? Vlucht erop! Mij helaas niet bekend, mademoiselle. Stoppen we voor Klassorn. Laten we toch doorrijden. De pijlen zijn dood, of monsieur? U zelf wankelt in het zadel. Dadelijk ik niet, ik wil niet. Laat u mee, maar we gaan. <tie> Wait. Ho, <Hola>! Wij <tie> hebben het geluid uit een broederschap en hier valt niks meer te halen, burgers. Wij zijn het weer! Haag open, we zijn drijfnat. Monsieur, ik bedoel, burger Klaus Doorn. Wat een geluk. Zo, monsieur, afstijgen. Ik wil helemaal niet afstijgen, kerel. Wie van ons is er eigenlijk baas en wie is er knecht? Er zijn geen bazen meer en geen knechten, er zijn alleen maar burgers. Afstijgen, kom op. Alleen maar burgers? En dat zeg je tegen mij? Juist. Oh ja, vrienden zijn er ook nog. Stijg af, je bent dood, hoor. Ah, welkom, meneer uh, uh, Burgers, bedoel ik. Van harte welkom. Ik blijf toch niet in de regen staan? Voor u, voor jullie, heb ik altijd nog iets te eten en te drinken. Hij wat moeite met de nieuwe tijdmerking. Ga naar binnen, ik breng de paarden overdag. Oh, het spijt me dat ik de heer in mijn keuken moet ontvangen. Maar als er ook maar een spoortje licht naar buiten zichtbaar is, dan heb ik dadelijk een horde hongerlijst voor de deur. Ja. Mag ik de heer een adres van die heerlijke Louis van George aanbieden? En wil uh, monsieur Burger Klosdorf me vertellen wat ik mag opdienen? Doe maar aan, man. Kok er al maar wat. Huh? En dat zegt u? Gerechte hemel. Wat een tijde, wat een tijde. Nou, ik zal mijn best doen. Drink uit. Huh? Nee, nee, bedankt. Drink uit of ik smijt het in je gezicht. Hè? Huh? wat? Oh, goed, goed. Oh. Ah. Zo, nou nog een keer. Zeg, kerel, ik dacht dat je mijn bediende was. Vannacht heb jij geen bediende nodig, maar een vriend. Uh, dacht je dat? Precies. Een knecht kan alleen maar ja, monsieur en nee, monsieur zeggen. De meeste bazen verdienen ook niet beter. Jij had geen revolutie nodig om tegenover je knecht een mens te zijn. Ga zo nog even door en ik barst in huilen uit. Daar sching nog wat wijn in. En zeg voor mij wat maar, André. Best. André, jij bent een sukkel. Ja. De dingen die anders zijn dan ze schijnen. Is het niet? Proost. Op het gelijk dat je kreeg. Ja, ja. Ik heb gelijk gekregen, ja. Maar anders dan ik dacht. Al die tijd gebruikten ze mij als. ...als harlekijn. Goed zo, geef je hart licht. Oh, zo. Een mooi stuk mans rundvlees heb ik. Arjen heb ik. Oulierbladen. En basilicum heb ik ook. Eerst zachtjes opsmoren, uien fijn hakken en bijvoegen. Kijk of je majoraan kunt vinden. Majoraan? Dat Bij rundvlees? Twee vingertipjes als het vlees gaat zwellen. O oh ja, en breng nog een paar flessen wijn. Ja, maar ik heb niet zoveel meer van die wijn. De monsieur moet zwarte gedachten verjagen. Oh. dat oh, dat is wat anders. Natuurlijk mevrouw. vrouwen. Ja, dat vrouwen. Ja, Moest vrouwen. je die vent er ook in mengen, Klochdorn? In werkelijkheid heet ik Martin. Klochdorn was de schuilnaam. En vannacht zeiden geen klechts, zeiden geen herbergiers... alleen vrienden. Drink nog wat. Ja, als je ook voor jezelf zorgt, Martin. Oude liefhebber. Uh, jij was wijzer dan ik. Jij liet je niet als een harle misbruiken. De dingen zijn nou eenmaal anders dan ze schijnen. Ach, man, oh man, wat had jij gelijk. En ik maar helemaal ondersteboven raken door een paar mooie ogen. Lange wimpers. Een, een zacht kinderlijk snoetje. Ja. Hoe ze het klaarspeelde om vlak voor onze neus op te duiken. En voor ze over te spelen zal me altijd een raadsel blijven. En dat masker, vriend Martin. dat paarse masker. En de maskers die ze eronder droeg. Nou, maak die fles open. Oh, die is leeg. Bart! Er zijn twee flessen, monsieur. het vlees begint een tikje te zwellen, Klosdoorn. Moet die majoraan er nou echt bij? Tussen je handpalmen wrijven en over je vlees laten vallen. Kalbaan. Nou ja, goed, goed, goed. Ik heb al gedekt. Voor drie. Eet je zelf ook mee? Ach, waarom ook niet? Leven de revolutie. Hij is wat in de war. Vorige keer toen we hier waren, kregen we nogal bezoek. Vorige keer ja. Je zou niet aan mij zeggen dat ik met mijn mooie kapervriend samen Spaanse schepen geënderd heb, is het wel? Met alles wat erop volgde. En dat ik mijn huid ging wagen voor een bloemetje en de voornaam van een hofjuffertje. Ja, ja, ach, ach. André, er is geen vent zo sterk of zo slim dat hij op kan tegen een dametje dat belang in hem gaat tellen. Ja, zoals een mooie snoek haar belangstelling kan wekken die ze laat braden en opdienen. De snoeken worden niet gebraden, maar zachtjes in boten opgespoord met wat citroen. En dat dametje zag in jou geen onderdeel van haar menu. Ech. Niet zoals jij denkt. Ja, als kerel verkleed rondlopen. Een grote mond voeren en al die tijd weten dat ze iemand voor had die... Die, Z die stapel die... van liefd op er is en blijft. Ja, ja. Verliefd? Voorbij <lacht> me, jongen. Nooit meer. Denk je dat ik ooit kan vergeten hoe ik me voelde toen ze stond te jubelen dat zij die paarse lummel was? Wat jij niet kunt vergeten, André, is de handigheid waarmee ze je geld uit je zakken speelt. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Zoveel vent ben ik wel dat ik daar tegen kan. Weet je wat je moet doen als een vrouw van je gaat houden, mijn vriend? Schreef ga naar Brazilië, zo ver mogelijk zien weg te komen. Om jezelf leren lachen. Want ze gaan je vertroetelen, oh. ze gaan je bemoederen. Ze gaan je zo in de watten leggen dat je het benauwd krijgt. Door die hulpeloze Sylvie kwam ik meer in de modder en de koude Dat verbaast me eerlijk gezegd ook wel. En het scheelde niet veel of we hadden meer gaten opgelopen dan we in de vergiet zitten. Maar daar vroegen we ook om, wees eerlijk. Ze raden ons telkens weer om andere wegen te nemen. Nee. Verdorie, daar gaat naar licht op. Ja, giet er wijn op, voor je er last van krijgt. Vanwege in de watten leggen. Om ons te waarschuwen moest ze eerst overal op verkenning zijn geweest. En dat was niet bepaald gevaarlijk. Zo! Is dat dat licht bij jou opgaat? Dat wist ik al deze hele nacht. Daarom ben ik zo, zo, zo En Denk eens aan wat ze allemaal riskeerden. Ik sta voor Hans Worst. Oh ja? Oh, dat is het dus. Niet alleen met kei. Maar he? met degens en pistolen ook, ja. En ik, André, ten dagen. Zomaar ten dagen, vat je me? Ik wens niet door een of andere aardig juffie te worden opgepakt als een weerloze pop. Uh. Waar? Heb je die olie van laat? Mag ik die even bekijken? Ja, nou zeker. Hier heb je dat kruikje. Moet dat er ook bij? Misschien. Mooi. Je majoraan kan erbij. Nou, jouw verantwoording dan. Ik. Ik. Goed. Ik, ik hou nog van de. Hoor je me? Maar eerder sla ik me dwars. dwars door een hele. Ben de dragonders dan, Ja, dat hoopte ik al, dat, gelukkig mij. ...dan dat ik er ooit meer aankijk. Hoor je me? Hier, drink wat. Ja, lief. Hier met een glas. We gaan weer aan boord, Martin. ouwe. Kom eens dan. Alaren, wat is dat? Wat is dat? Moeder, help, help. Wat, wat doe je nou? Een beetje olie om hem weer nuchter te krijgen. Luister, ik heb die kleine vulgoor in je stal zien staan en dat paard. Hoeveel personen zaten erin? Eén. Maar, maar ik mocht niet... Shhh. Ga die persoon zeggen dat de tijd rijp is. Maar, maar mijn vlees... Neem ik mee. Boven heb je nog een klein fornuis niet bij. Jawel, maar, maar... Doen dan wat ik zeg. Echt wezen. Uh. Wat een vergif. Mijn maag, mijn arme maag. Oeh, wat een schurk dat doet zich een vriend. Waar is die donderse keukendeel nou? Marta! Jij ons krijgt. Ja. ja, Wat was hier. Wat? Daar. André. Jij hier? Hoe kan dat? Met de kleine vogel, André. Waarom ben je weggelopen? Ben je boos op me, André? Waarom ik wel alle. Oeh, mijn maag. Wat is er? Nee. Ga gauw zitten. Hier, kom hierheen. Blijf waar je bent, heks. Maar. Maar ik begrijp je niet, André. Je zou me helpen, zei je. En, en opeens ben je weg en laat me in de steek. En dan moet ik als een bezetene door de nacht rijden met dat ellendige vo voorkonnetje. En dan sta ik doodsangst uit tot, tot, tot, tot ik je weer gevonden heb. En dan, en, en dan zie jij heks tegen mij. Je, je bent een ellendeling, André. Wel ja, huil ook. Toe, verander weer in die paarse lummel. Dan kan ik je tenminste om je oren slaan. Jij... En, jij. Ik heb al door in angst gezeten. Oh. En ik was zo blij dat je me hielp. En... En, en ik dacht dat ik van je hield toen ik je destijds voor het eerst zag. En ik wou helemaal geen paarse chevalier zijn die kleren knelde zo. En je bent een echte stommeling met speelkaarten. En daarom ging ik nog meer van jou houden. En ik liet die kaart in de stal achter om je weer te kunnen ontmoeten. Ik een stommeling? Hoeveel keer betraf ik jou op een paspas? Ja, en onderweg pikte ik schoppen aas uit je handen. Hmm. En ik hield van je. En, en jij bent weggerend en nou. Had ik je, jij bent al laf uit, hoor je me. Ja, wat je daar zegt heeft kop nog staart. Luister tenminste naar me. Nee, je liegt me maar voor. Je houdt niet van me. Wel waar, ik ben stapel zot op, op je. Was het maar niet waar dat ik van je hield. Meen je dat? André? Huh? Echt? Ja. Oh, jij lieveling. Ja, ja, maar ik had je heel wat anders willen zeggen. Hey, hoe komt dat nou? Met... Later, later, huh? Zeg nou nog één keertje dat je van me houdt. Ja. Sylvie. Oh, oh, oh. Ik hoor niks meer in de keuken. Zou het verkeerd gaan zijn? Nee. Dan gaat het voortreffelijk, denk ik. Ah, Sylvie. Martin! Waar zit je? Martin! Ja, hier, monsieur. Tot u, Dien. Ah, Naar nou de bliksem met je, monsieur. Kom gauw hierheen. Ik ben onderweg. <laughs> Sylvie. <laughs> Martin, Ma mademoiselle heeft erin toegestemd mijn vrouw te worden. Maar. Maar wat voor comment, voor wat? <laughs> Waar komt u zo opeens vandaan, mademoiselle? Ah, dat horen we later wel. Maar we hebben een plan waarbij jij kunt helpen, als je wilt. Geheel tot uw dienst, monsieur. Ja, naar nou, de duivel met dat ge, monsieur, dat zei ik toch al. Marthe Marcel en ik gaan een herberg opzetten. Ergens in de Ardennen. Het moet een doorgangsplaats worden voor de vluchtelingen die dit land willen verlaten. De demoiselle wil dat ik daarvan de leiding opneem. In de Ardennen staan heel wat afgelegen huizen leeg, André. En de bevolking is betrouwbaar. Ja, we hebben een kok nodig. Iemand die nou niet bepaald gevaar zal blijven. Ach, de dingen zijn altijd anders dan ze schijnen. Dus je doet mee? Er zit niets anders op, wist wel. In Niger kan ik mijn gezicht niet meer laten zien. In Parijs is de hel losgebroken. En in Vlaanderen zal er weer oorlog komen. En uh, we beschikken over genoeg geld om ons behoorlijk in te richten. En er is iemand die ervoor zal zorgen dat we er nog bij krijgen als dat nodig is. Wel, zonder al te nieuwsgierig te zijn. Is dat monsieur de Mirabeau? Nee, <laughs> hey, dat is monsieur le Marquis de Breze. Hij brengt zijn vrouw en zijn zoontje naar Zwitserland. Zijn dochter wou niet mee. Wel... Alles wat ik zeggen kan is dat ik tot mijn verbazing toch helemaal gelijk heb gekregen. Huh? Wat bedoel je, knaap? Nou kom bij de tafel zitten. Je bent geen bediende meer, maar samen <lacht> Ik meende dat de demoiselle het plan had opgevat om met je te trouwen, zie je. Huh? Maar door je pessimisme ging ook ik twijfelen. Nou, oh, wat maal je toch over mijn pessimisme? Natuurlijk twijfel ik nergens aan. Nou, oh, ik was wat in de war. Door die olie die je me liet slikken misschien. Kom, kom André. Je zat hier te miauwen als een zieke poes. Ach, man, man je geheugen is krom geraakt. Hoe kom je nou bij die onzin? Dat vlees is klaar. Die waarop, op, hè? Voor drie personen waard. Zoals afgesproken. Zoals... Wat <laughs> is dat? Dat zitten jullie te grinniken. <laughs> oh André, wat ben je toch een heerlijke man als je zo dom kijkt. O, ah, dan. Martin draai je om. Ik ga mijn aanstaande echtgenoot troosten. Ja, maar wacht nou eens even. Nee, nee, wacht nou eens even. Nee, <laughs> maar ik wil weten... Ik weet hoe die herberg moet heten. Oh ja, de Paarse Chevalier zeker. Het laatste woord. <laughs> oh, ik heb zelfs in dit huis dan nooit vlees geroken dat zo volmaakt was. Ja, en ik vrees dat ik het ook nooit meer zal ruiken. Toch wel, beste kerel, toch wel. Waar dan wel? Hier? Nee, in de herberg. Het laatste woord. Daar drinken we op. Ja. Prost. Ja.